12 uur. Het NOS-journaal door Alt -Megens. Goedemiddag. Vrugat Trump naar Libië om Nederlanders op te halen. Een grimmige sfeer in Tripoli. Een vraag naar uitzendkrachten blijft groeien. Het is droog en vrij zonnig. In het zuiden wordt het 2 tot 4 graden vanmiddag. Maar in het noordoosten daar blijft het licht vriezen. Morgen is het bewolkt. Dan gaat het smiddags vanuit het westen regenen. Verder naar het oosten valt er sneeuw of natte sneeuw. Tot het weekend blijft het dan bewolkt en vrij zacht. Het Majesteits Tromp zet koers naar Libië... om eventueel Nederlanders te evacueren. Jeroen Wollars staat bij het andere middel om Nederlanders op te halen in Tripoli... Vliegtuig van de luchtmacht dat klaar staat op Eindhoven Airport. Jeroen, gaat dat vliegtuig nou helemaal niet meer? Dat is nog helemaal onzeker. Het vliegtuig staat klaar voor vertrek. Ik heb zojuist de vlieger gesproken. Die zegt: Wij kunnen het. Zodra wij het signaal Go krijgen, dan gaan we de lucht in en dan gaan we alsnog die Nederlanders ophalen. Maar dat signaal Go hebben ze nog niet gekregen. Het is nog niet duidelijk of dit vliegtuig kan landen in Libië en vandaar dat ze dus ook andere manieren aan het zoeken zijn... om die honderd Nederlanders daar te evacueren. De tromp die op dit moment vlakbij Somalië ligt, hoe snel kan die bij Libië zijn? Die was onderweg naar Somalië om daar mee te doen aan de operatie Ocean Shield tegen piraterij. Nou, die is omgekeerd, die gaat via het Suezkanaal terug. Dat betekent dat die vrijdag voor de kust van Libië wordt verwacht. En eventueel dan mee kan doen aan de evacuatie van die Nederlanders. Maar dan kan het zijn dat het vliegtuig intussen uh, er eerder is geweest. Dus dat het achteraf niet nodig is, uh, is, is gebleken allemaal. Dat kan het inderdaad zijn eh, voor eh, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie. Is één ding nu het allerbelangrijkst dat die Nederlanders terug kunnen komen... is dat per vliegtuig, is dat per boot. Dat maakt ze niet uit als ze maar terug kunnen komen. Jeroen Wollars op Eindhoven Airport. In Tripoli, de hoofdstad van Libië, hangt de grimmige sfeer. Veiligheidstroepen hebben de wijken afgegrendeld... en de Libische leider Gaddafi lijkt de steun in bijna alle lagen van de bevolking te hebben verloren. Libische ambassadeurs keren zich tegen het regime omdat ze het geweld tegen de bevolking onacceptabel vinden. Volgens de ambassadeur in India zet Gaddafi Afrikaanse huurlingen in om protesten neer te slaan. En ook deze inwoner van Tripoli heeft het over huurlingen in de straten van de hoofdstad. Er zijn mercenaries, they're killing people op kill on the street. They make no distinction between people. Um, these are not humans. These are gorillas. We have no idea what they are. In reactie op de inzet van huurlingen zouden opnieuw libische militairen zijn overgelopen naar de oppositie. Groep officieren riep vannacht alle militairen op om zich aan te sluiten bij het volk en om de leider Gaddafi af te zetten. De oostelijke steden al en Benghazi zouden in handen zijn van die oppositie. VN-chef Ban Ki-moon veroordeelt het optreden van het libische regime. autoriteiten been op at van de warplanes en helikopters. This is onacceptabel. This must stop. Immediately. De aanvallen op Libische demonstranten door straaljagers en helikopters moeten onmiddellijk stoppen, zegt de secretaris-generaal. Vanmiddag dan komt de VN-veiligheidsraad bijeen om over de situatie in Libië te praten. Minister Van Bijsterveld wil voortaan de kerstvakantie en de meivakantie centraal vastleggen. De vrije dagen vallen dan in het hele land op dezelfde dagen. De minister hoopt dat het nieuwe systeem ingaat na de zomer van volgend jaar voor de voorjaars- en herfstvakantie wil Van Bijsterveld... met adviesdata blijven werken waarvan de scholen mogen afwijken. En voor de zomervakantie blijft de minister per regio voorschrijven... wanneer de leerlingen vrij moeten zijn. Dit is het NOS-journaal, het door Megens. Dan naar de andere kant van de wereld. Christchurch in Nieuw-Zeeland werd opgeschrikt door een zware aardbeving. Er worden nog zeker honderd mensen vermist. Ze zitten vast onder het puin van gebouwen die door de beving zijn ingestort. Sommigen hebben met familie gebeld om te laten weten dat ze nog in leven zijn... Voor Nieuw-Zeeland is de beving de grootste natuurramp in 80 jaar. Zeker 65 mensen zijn omgekomen. Nicole Masters woont in het plaatsje Ralston, net buiten Christchurch. Ze woont daar al 17 jaar. Mevrouw Masters, waar was u toen de aardbeving begon? Uh, ik was uh, thuis, het was uh, lunchtijd. Ik uh, zat op de bank, het begon te rommelen en ratelen. En, ja, een paar naschokken zijn we wel gewend, maar dit bleef maar doorgaan en werd sterker... Dus ik ben naar de keuken gerend en uh, heb men, met mijn ene hand... de servieskast dichtgehouden. Met mijn andere hand de voorraadkast uh, dichtgehouden. En ja, luisteren naar dingen die van de boekenkasten afvielen. En ik heb um, houten jaloezieën in mijn raam. Die hebben deuken in de raamkozijnen geslagen. Zoveel bewoog uh, het, uh, ons hele huis. En uh, het ging meer dan een minuut door... En u dacht niet, uh, u, u denkt van ik ga de servieskast dicht houden... u dacht niet, ik moet de straat op, ik moet me in veiligheid brengen? Op dat moment niet. Nee, ik, ik keek naar de lampen die, die bewogen en, en het huis dat, dat kraakte. Maar ik, ik uh, had geen behoefte om naar buiten te gaan. Mm -hmm. uh, eigenlijk kijken, ik, ik was wel aan het kijken waar mijn man was. Mijn kinderen waren op school, daar dacht ik ook aan. Mijn telefoon is in de keuken, dus ik wilde eigenlijk bellen. Maar ja, we hadden geen telefoon meer natuurlijk... Uh, en ja, het was, uh, omdat het daglicht was deze keer, in plaats van de vorige keer was midden in de nacht, voelde het toch anders aan. De vorige keer, dat was in september, hè? Dat, uh, dat het uh, ook scheurde. Ja, ja, en de septemberuitbeving was uh, dichter bij ons en het was midden in de nacht. En dat was toch een, een stuk enger. Het, het voelt anders aan als het daglicht is en je kan zien wat er gebeurt. Je kan zien dat er dingen omvallen en, uh, en dat soort dingen. Dat, het maakt toch een verschil. Ja u heeft jonge kinderen, u had het net al over, die, die, die zaten op school op dat moment, hè? Ja, ja ik heb een, een jongetje van zes en een tweeling van drie. En een uh, jongetje van zes was op school en ze zijn daar heel goed in geoefend. Uh, zodra er een aardbeving is, roept de leraar naar ze. Ze duiken allemaal onder hun bureaus. En daar blijven ze tot de leraar zegt dat het oké okay is. En uh, binnen een half uur had ik een e-mail van de school. Want er was geen telefoon, maar nog wel e-mail om te zeggen dat alle kinderen oké okay waren, dat de school niet beschadigd was... en dat dat alles oké okay was. Dus dat, we hebben heel veel lessen geleerd van de aardbeving in september... dat dat soort dingen heel snel wordt doorgegeven aan iedereen. En omdat we vrij veel naschokken hebben gehad... vinden de kinderen het niet zo eng als dat dit zomaar de allereerste was geweest. Ze uh, zijn er een klein beetje aan gewend uh, ja. nu. Ja. Hoe, hoe was het weerzien met de kinderen? Ja, ik wil dus wel heel graag, heel snel ook weer zien. Uh, we, ook al was het nog geen drie uur wanneer de school uh, uitgaat. We zijn toch eerst naar de ene school gegaan, dan naar de andere. En toch de kinderen opgehaald. Want ja. je wil ze dan toch allemaal bij, bij je hebben. Ja, ja. Ook al weet je dat het, het gebouw veilig is en, en ze zijn veilig. Je wil ze toch bij je hebben. En, en... ja, dan sms'en, kijken of alle vrienden, kennis oké okay zijn. Ik heb mijn moeder een sms'je gestuurd. Ook al was het midden in de nacht in Nederland... Er kan toevallig iemand op zijn en het internet zien. En ik wilde ook niet dat zij in paniek zou raken. Dus ik heb gauw een gouden sms'je en een e-mail gestuurd. Dus dan, dan weet ze pas, tenminste inderdaad, nog dat we in leven zijn. Nicole Masters in Rolston. Net buiten Christchurch ligt dat, hoorde uh, haar verhaal. Uh, correspondent Robert Portier in Australië. Uh, Robert, ja, op dit moment is het uh, net na middernacht, een nieuwe dag is net begonnen... Uh, de laatste stand van zaken als het om doden en gewonden gaat. 65 was het tot nu toe, 65 mensen zeker dood. Hoe is de laatste stand van zaken? Ja, dat getal staat nog steeds. Uh, de, alle activiteiten richten zich op dit moment natuurlijk... op die 100 mensen die nog vastzitten in de huizen of in de gebouwen waarvan men weet dat daar mensen moeten gaan zitten. Er wordt op dit moment hard gegraven, lichten zijn aangerukt, allerlei graafmachines zijn ingezet. Uh, en die worden ingezet op ongeveer zes plekken. Dat zijn kantoren, waarvan sommige zijn ingestort als een soort van pak kaarten. Nou, daarvan weet men zeker dat daar nog mensen zijn. Het uh, dodental, daarvan is men overtuigd, gaat oplopen. Sommige schattingen uh, gaan op dit moment uit van twee tot 300 doden. En uh, de stad is nog steeds voor de helft zonder stroom. Uh, er zijn duizend mensen zonder dak uh, boven hun hoofd vandaag. Uh, en uh, water, dat is eigenlijk het grootste probleem. Uh, de, uh, de burgemeester heeft net opgeroepen om niet te douchen, niet eens door te trekken uh, in het toilet. Om buiten water te verzamelen uh, als dat mogelijk is. Om dat te gebruiken voor dat soort dingen. Uh, en om zuinig te zijn en om de nacht door te komen. En dan uh, verder te gaan werken als het morgen licht wordt. Ja, Dankjewel, Robert Portier in Australië. De werkgelegenheid in de uitzendbranche blijft groeien. Vergeleken met januari vorig jaar lag het totaal aantal gewerkte uren... in de eerste vier weken van dit jaar 10 hoger. Vooral in de techniek en in de industrie was er flink meer vraag naar uitzendkrachten. Hoewel de werkgelegenheid via uitzendbureaus toeneemt... is het niveau nog altijd 25 lager dan voor de economische crisis. Zo is bij de administratieve en medische sector... en bij de overheid nog steeds een daling van de vraag naar uitzendkrachten te zien... zegt de directeur van brancheorganisatie ABU. Kijk, het is toch logisch dat... Uh, de overheid die is aan het bezuinigen. Nou, Dan is het makkelijkst bezuinigde in eerste instantie op hun externe flexibiliteit. Na een poosje ga je dan meestal merken dat ze tekorten krijgen... en dat ze toch weer uit zijn krachten moeten inhuren. Maar daar hebben wij dus absoluut last van. Scoot. Het is tien over twaalf. Op dit moment speelt het Nederlands cricketteam... zijn eerste wedstrijd op het WK in India in Nakpoor tegen Grootmacht Engeland. Verslaggever Gerard de Groot is in Nakpoor. En uh, hij weet alles uh, van de verwikkelingen rond het cricketteam. Hoe staat Nederland ervoor, Gerard? Ja, niet zo slechter op dit moment. We hebben 32 overs gehad. Het is 147 runs heeft Nederland gescoord. Verrassend genoeg ging Nederland uh, na het winnen van de TOS... Eerst betten, ze dachten van nou, we zullen de Engelsen eens een keer wat laten zien. En dat hebben ze wel degelijk gedaan. Het is na 32 over 147 voor 3. Hele goede inning, er in de opening van Baresi, 29 runs. En dan maakt Tom Cooper op 47, werd hij gevangen. En Ryan ten Doetgaten, die staat er nog in op dit moment samen met Bas Zuiderend. En ten Doetgaten heeft zojuist zijn 50 gescoord. En ik hoor hier op de pestribune allerlei Engelse reporters die eerst zeiden van nou... Dat wordt allemaal niks tegen die, uh, voor die Nederlanders. Dat is een, uh, een mini-staartje in het cricket. Uh, ze horen hier helemaal niet thuis. Maar ze worden steeds enthousiaster. Nederland laat wel degelijk zijn gezicht zien. En doet het in die beginfase heel goed tegen Engeland. Engeland vloor twee jaar geleden in het uh, WK 2020 verrassend van, van Nederland. Uh, Zo'n verrassing zit er dit jaar weer in, Gerard? Nou. Oh, het zou nog steeds kunnen. Hè? Ik heb zo'n beetje te rekenen. Willen ze die Engelse betting site echt onder druk gaan zetten? Want de Engelsen moeten natuurlijk straks nog even gaan betten. 50 overs hebben ze dan. En het wicket is heel goed. Daar kan je makkelijk runs op scoren. Dan moet Nederland toch eindigen rond de 280 runs. Dan zit er druk op de Engelse betting site. Dan kunnen ze niet de kat uit de boom kijken. De slechte ballen eruit pikken. Dan moeten ze gewoon op de goede ballen van Nederland ook gaan slaan. En dan zou het best nog wel eens een aardige wedstrijd kunnen worden. Gerard de Groot in je dankjewel. Nederlandse voetbaltalent Kyle Ebisilio heeft een profcontract getekend bij Arsenal. Arsenal plukte de jongere broer van Ayacid Lorenzo Ebisilio weg bij Feyenoord. Ebisilio is een neef van Chelsea-verdediger Jeffrey Bruma. Belgische doelman Stijn Stijnen vertrekt per direct bij club Brugge. De oud-international zou op internet een lastercampagne hebben gevoerd... tegen ploeggenoten en de clubleiding. Hij liet zich onder valse namen bijzonder kritisch uit over zijn concurrenten... en hij was juist heel lovend over zichzelf. Stijner kon niet meer rekenen op een basisplaats bij trainer Adrie Koster... die de voorkeur gaf aan de jonge Kozemans. GELUIDEN. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Er is een fregat op weg naar Libië om Nederlanders te evacueren. En Mogelijk gaat er ook een vliegtuig heen. Maar dat staat nog aan de grond in Eindhoven... omdat er nog geen toestemming is om in Tripoli te landen. De sfeer in de Libische hoofdstad is nog steeds grimmig en gespannen. In Nieuw-Zeeland worden na de zware aardbeving van afgelopen nacht... zeker 100 mensen vermist... En in Nederland blijft de vraag naar uitzendkrachten groeien... maar niet in alle sectoren. Onder meer bij de overheid is er juist sprake van een daling. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCRV, met lunch. Dit is voor het Nederland van ons pensioen, dat niet bestaat. Want niemand is gelijk. Niemand leeft gelijk. En toch wordt er wel zo algemeen over ons pensioen gesproken. Ons pensioen.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 Het Nederland van Nationale Nederlanden, wat er ook gebeurt. Zeiljacht of paardenkracht? Wat je ook vaart, je vaarseizoen begint op de Hiswa Amsterdam Bootshow. 1 tot en met 6 maart in Amsterdam Rai. 25 jaar na de kernramp van Tsjernobyl lijkt de natuur rondom de reactor hersteld... en krijgt Nederland misschien een nieuwe kerncentrale. Maar waar laten we het gevaarlijke afval? Aandacht voor radioactief besmette dieren en het kernafvalprobleem. Vanavond in Labyrinth, de veerkracht van Tsjernobyl. Rond half tien op Nederland 2. Kijk voor het programma met onder andere solo Laura Dekker op Hiswa.nl. Geen megastallen, maar gutto's en kievieten. Kies partij voor de dieren. In de ideale wereld rij je een stationwagon met maar 20% bijtelling... maar is die auto wel schitterend vormgegeven? Heeft je auto een groen A-label, maar wel ruimte genoeg voor een gezin met bagage?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 En CRV. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Dens. TV. Oprichter van gratis dagblad De Pers vertrok met iets dat toch op Rugieleek dook onder. Werkte parttime in een Jeneverbar in Antwerpen. En kwam weer boven water met een boek over zijn tijd bij De Pers. Cornelis van den Berg is zo mijn gast. In het Forum praten we over de verkiezingscampagne. De politici verschijnen in allerlei programma's. Zo zat Geert Wilders vanochtend in Coffee Max. Er is niks leuker dan campagne voeren. Uh, zeker voor mij, want ja, dan kom ik ook onder de mensen... wat ik ook niet iedere dag en hier, uh, doe. En, bij Max. en hier bij nou, Max. dat Ik nou, denk dat dat, dat nou nog wel het leukste is. Dit is he? nu toe het absolute hoogte. Nou. Paul Liebe, columnist van Elsevier Online en Catharine Keil... zoals vroeger ook van de koffie... laten hun licht schijnen over de mediakeuzes van Geert Wilders. In de Nationale Nieuwsquiz gaan we op zoek naar de nieuwscanner van deze week. Vandaag met Joke van Estrik. Wilt u zelf meedoen? Kijkt dan op onze site lunch.ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. Krijgt het nieuws van vandaag van mij. Terwijl zowel Coffee Max als koffietijd deze week plaatsmaken voor Geert Wilders... komt de Nederlandse christelijke tv-zender Family 7 nog maar eens met een eigen koffieprogramma. Vandaag was de aftrap van Tinto. Wel, het is dus het derde koffieprogramma waar we tegenwoordig met een bakkie voor kunnen gaan zitten. Het format zal u niet verrassen. In Tinto worden interessante en spraakmakende gasten ontvangen op de koffie. Het gaat ze dus nog wel om een proefuitzending. Het was het alleen al omdat de zender in enorme financiële problemen verkeert? Ze hebben nog twee weken om een kleine 30.000 euro bij elkaar te krijgen. Voor de 196 mensen die dachten minister Piet Heindonner te volgen op Twitter. En dus ook voor diezelfde 196 mensen die met hun handen in het haar zitten... omdat diezelfde Piet Heindonner gisteren twitterde er de brui aan te geven. Haal gerust adem, hij heeft helemaal nooit getwitterd... en is ook niet genegen het te gaan doen, zegt zijn woordvoerder. Het is een nep-account dus. het ministerie was niet op de hoogte van het account en gaat geen stappen ondernemen... want de houder van het account heeft dus getwitterd ermee te stoppen. Via zijn echte Twitter-account gaf rtl ontbijtnieuwspresentator Jan de Hoop... een paar weken geleden aan radiokriebels te hebben. En zijn open sollicitatie wierp een dikke twee uur later zijn vruchten af... op Radio 10 Gold. Hij mocht een, een uur lang zijn favoriete platen laten horen. De presentator is 21 jaar nieuwslezer en hoopt de 25 jaar vol te maken. Hij kreeg meteen het aanbod om na het jubileum terug te keren naar de radio. Maar je kunt altijd weer terug naar de radio, dat is mooi, hè? Ja, zo is het. Zou je dat doen? Nou, dat zou ik misschien best wel leuk vinden. Ja. Zo af en toe. Ja. Dus, je moet het gewoon doen. Ja, Zullen we, we bij deze afspreken? Misschien wel. Oké, okay, laten we eventjes uh, een handje klap doen. Wat doen we, ja, okay. wij, wij klap ik op? Want dan, dan moet dan ik altijd op mijn even hand. Op je hand. Okay. We hebben we nu Deze is de deal gemaakt. Als ja. je ooit met het nieuws stopt, dan ga je gewoon, weer, gewoon die radio weer maken. Dat is goed. Ja, Jan de Hoop is een ervaren radioman. Onder het pseudoniem Frank van der Mast was hij ooit al te horen op een piratenzender. Verder presenteerde hij onder andere voor de AVRO en voor RTL FM. Varenpresentator Paul De Leeuw is het afgelopen weekend erg druk geweest... met de opnames van een mogelijk nieuw programma. Het moet niet een nieuwe zaterdagavondklapper worden of een programma dat lijkt op het Amerikaanse Saturday Night Live. Het is wel met, uh, met actualiteiten te maken en met uh, veel, veel grappen over de actualiteit. En uh, ik ben er gewoon presentator. Ik, ik ben zelf ook een lid, dat hangt nog vanaf. Ja. Maar uh, ik, ik was ontzettend, uh, ik was ontzettend uh, enthousiast over. De Leeuw weet nog niet of en wanneer het programma op tv gaat komen. Geschiedenis 24, de historische afdeling van NTR en VPRO... en het Historisch Nieuwsblad gaan samenwerken. In het Historisch Nieuwsblad zal iedere maand een katern, een maand een katern van 16 pagina's verschijnen... met achtergronden bij de geschiedenisuitzendingen van de Omroep op Radio en Televisie. Het eerste katern komt uit op 24 februari. Joep Bertrams heeft na het gedwongen vertrek bij het parool een nieuwe opdrachtgever. Binnenkort zullen zijn tekeningen gaan verschijnen in weekblad De Groene Amsterdammer. Bertrams is erg blij met deze nieuwe samenwerking. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik begin maart bij De Groene eigenlijk verder kan. Het is toch heel belangrijk als je politiek tekenaar bent... als je een gedrukt medium ook hebt. En dat vind ik bij De Groene. en Het is een beetje via de wand gelopen... Iemand anders zei van, is de Groene niks van jou? Ik zei van, ja, misschien wel uh, ken je iemand, weet jij hoe ze daarover denken? En van het een kwam het ander. En binnen de kortste keer uh, kwamen we bij elkaar. Dus dat is erg mooi. De eerste Groene Amsterdammer met tekeningen van Bertrams verschijnt op 9 maart. Willem Vissers heeft de Hartgrasprijs voor de beste sportjournalistieke prestatie van 2010 gewonnen. Vissers deed de afgelopen zomer verslag van het WK Voetbal voor de Volkskrant. Een van de juryleden was Henk Spaan. En hij is nu aan de telefoon. Henk Spaan, goedemiddag. Goedemorgen, middag. Wat maakt de reportages van Willem Vissers zo goed, Henk? Hij heeft hem gekregen voor één specifiek stuk. En wel het verslag van de, van de WK-finale. Uh, ik geloof dat hij een half uurtje had maximaal uh, voordat de krant sloot. En uh, hij is er toch in geslaagd om uh, die finale helemaal in één stuk uh, samen te vatten. Dat wil zeggen met aandacht voor, het, uh, voor de werklust van het Nederlands elftal... met aandacht voor de hardheid van het Nederlands elftal... en met aandacht voor het gebrek aan uh, voetballend vermogen in die finale. Alles zat erin. Alles zat erin. En het gekke is dat uh, later ontstond er een soort discussie... Uh, tussen Hartgras en, uh, en andere media over de hardheid van het Nederlands elftal. En Willem, die hoorde toen eigenlijk tot uh, de zogenaamde andere kant. Maar het grappige is, toen wij dat stuk teruglazen uh, na die finale... toen stond gewoon alles <coughs> wat wij min of meer iets hardere bewoordingen hebben betoogd... stond daar gewoon al in. Ja, ja, ja. maar het was blijkbaar zo geschreven dat je pas later nog weer een lagen daarin aan kon treffen. Nou, ik heb het toen niet gelezen, want ik was in het buitenland. Maar... Uh, uh, kranten sturen hun, naar hun oordeel beste stukken in. En dat van Willem, dat sprong er echt geweldig uit. Nou, kun je zeggen, een WK-finale leent zich natuurlijk ook erg voor dit soort stukken. Ja, maar je moet, je moet wel uh, zoveel concentratie kunnen opbrengen. Kijk, heel veel mensen die thuis hebben zitten kijken... die waren zo met het resultaat bezig... dat ze eigenlijk niet zagen uh, hoe er werd gevoetbald. En het is des te belangrijkere, grotere prestatie van Willem Vissers... dat hij ter plekke en als volger en betrokkenen min of meer bij het team... toch die afstand kon opbrengen om uh, zo'n goed uh, objectief verslag te schrijven. Was het artikel Hartgras waardig? Nee, want in Hart... Ja, natuurlijk wel. Maar uh, Hartgras is geen uh, actueel magazine. Wij, wij uh, Bij ons staan meestal veel langere stukken... van vijf, zes, zeven, achtduizend woorden uh, publiceren wij. Dus uh, in dat opzicht was het geen typisch Hartgras stuk. Maar dat hoeft toch helemaal niet, want... Hartgras uh, loopt nu al zes jaar een prijs uit... voor wat de jury het beste sportjournalistieke stuk van het jaar vindt. Wat krijgt Willem Vissers? Hij krijgt, uh, een, heeft gisteren een check gekregen, een symbolische cheque van 7.500 euro Dat wordt uh, verzilverd. En hij heeft een uh, mooi kunstwerk gekregen van Jeroen Henneman. Plus uh, eeuwigdurende lof. Persoonlijk. En dat hoort er vooral bij Henk Spaan, juryvoorzitter van Hartgras. Willem Vissers heeft dus die prijs gewonnen. Dank voor je uitleg. Ja. Dank je. Cornelis van den Berg, bedenker en uh, eerste uitgever van dagblad De Pers... was een paar jaar van de radar. Hij verdween, uh, verbleef in het buitenland en rondom zijn persoon rezen de nodige vragen. Hij is terug. Hij schreef het boek Het Complot over zijn tijd bij De Pers. En Cornelis van den Berg is mijn gast. Welkom. Goedemiddag. Waar was u? Uh, ik heb uh, een reis gemaakt met mijn vriendin door Afrika een paar maanden. En daarna zijn we naar Indonesië geweest, Japan, een tijdje in Tokio gewoond. En toen voor de verkiezingen in, in de VS... Uh, naar San Francisco gegaan. Daar een tijdje rondgetrokken, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika. Dat je Buenos Aires gewoond. Ja. Eigenlijk op heel veel plekken. Ja, maar je zat ja. als chagrijn achter over alles wat er gebeurd was? Nee, Even absoluut, wegwezen? totaal niet. Nee. Ik kan eerlijk zeggen dat op het moment dat... Uh, ik was helemaal kapot van dat ik, uh, dat ik vertrok eigenlijk natuurlijk. Maar op het moment dat ik in het vliegtuig stapte... heb ik er geen, uh, geen seconde meer aan gedacht. De vliegtuigdeur ging dicht en toen dacht u dat was het weer? Ja. Inderdaad. Vorig jaar verscheen er een boek over de pers. Eh, gratis, maar niet goedkoop, van Govert Schilling. Um, daar heeft u niet aan meegewerkt aan het boek. Nee, dat klopt. Wat was dat voor boek? In uw ogen? Um, nou ja, op je, het is een, uh, een boek waar heel veel mensen die bij de pers werken hebben meegewerkt. Dus het is, uh, je zou zeggen, een uh, vrij uh, uh, brede analyse van, uh, van het avontuur. Ehm... Um, maar nou ja, dat. Ik, oh nee. ja, er zit een maar achter. Ja, ik wou, ik wou, nou kom erop met die maar. Ja, nou, het, het klonk heel mysterieus dat ik, dat ik er niet aan heb meegewerkt. Maar de reden dat ik dat, ik dat niet deed. was: ten eerste dat ik in, in Schotland een, een documentaire te maken. En ten tweede um, had ik uh, van de auteur, auteur een beschrijving gekregen. van waar het boek ongeveer over zou gaan. En daar, uh, nou ja, daar, daar, kon, daar kon ik me eigenlijk al niet in vinden. Dus ik dacht, als je... Wat was er mis mee met die opzet? Nou, het, het klonk allemaal heel sensationeel. En dan met name over wat er zich allemaal achter de schermen afgespeeld zou hebben. En, um, ja, nou ja, zo, zo wat kan dan? ik het me niet herinneren. Nou ja, dat het, uh, de, de seks straks een rock'n'roll stond, geloof ik, in de omschrijving. En, um, nou ja, dat, dat blijkt, het raarste het blijkt ook niet uit het boek eigenlijk dat, dat daar sprake van was. Dat en, van die rock'n'roll rock klopt ja, niet. Nou, van de seks eigenlijk ook niet. Oh, drugs dus, wel. Uh, nou ja, nee, nee, ik geloof dat, dat, dat er, dus zou uh, seks zijn geweest ergens in, in, in de keuken, maar later bleek dat niet zo te zijn. Dus, nou ja, het was in hoe, de kelder. is dat. Nee, nee nee, er was überhaupt geen sprake van. Oh. In ieder geval, Maar, maar, maar, maar nou toch nog wel even, grappig, nee, want maar. Ik, ik maak er een, een grapje van... maar dat imago hangt er wel degelijk om die hele eerste uh, periode heen. Ja, nou, dat weet ik niet. Ja, bij, bij wie dan, denk ik? Nou ja, goed, bij de mensen die daarover uh, praten, die het meegemaakt hebben... die het daarover vertellen, bijvoorbeeld in het boek. Nou, ik kreeg van, van heel veel mensen die, die, um, die, die bij de pers werkten of, of, of werken... toch altijd het, het gevoel dat ze, dat ze zich niet helemaal uh, in herkenden... In het beeld dat, uh, dat dat werd geschetst. Hoe werd u neergezet in dat boek van uh, Goverschilling? Schilling? Um, als een soort uh, een soort blowfeld, denk ik, een soort evil genius die uh, een blowfelt. Is... Ja, een villain uit een uit een James Bond film, heel, heel autistisch en uh, en aan de andere kant ook heel idealistisch, maar die um, ja, die eigenlijk alles deed om uh, om, uh, ja, om een bepaald ideaal te te verwezenlijken. Nou, ik, ik vond het was eigenlijk wel um, je artistisch het beste in de buurt komt. U heeft nu zelf een boek geschreven, dat heet Het complot. Verklaar is de titel maar eens even. Nee, dat, dat laat ik aan de lezer. Ja. U gelooft dan in, in raadselen? Nou, nee, niet zozeer. Maar ik, ik, ik, ja, ik vind het wel leuk om het aan de lezer te laten. Ja, maar goed, ik neem aan dat het complot ergens op staat. Er moet sprake zijn van een vorm van complot. Nou, dus, ik denk dat de reden dat ik, het, dat ik het niet toelicht is dat het, uh, dat het op verschillende manieren uitgelegd kan worden. En dat, uh, dat geef, op, geef even, want dan, dan, dan sturen we de luisteraars wel echt massief, het massaal het bos in. Even een paar opties. Wat voor complotten zouden in uw boek te lezen kunnen zijn? Um, nee, dat geef, geef ik toch geen antwoord. Ik, denk, ik vind het leuker om, om, de, om de lezer zelf een conclusie op te laten trekken. Kees van der Hoeven, de, die, die dan weer de assistent van de geldschieter is, Marcel Boekhoorn... Um, die komt niet al te sympathiek af in, in uw boek. Is dat met reden? Nou, ik, ik, ik denk dat hij is ten eerste geen assistent hij is, hij is partner van, uh, van Boekhoorn. Nee, jullie kwamen? Maar ik, denk, uh, ik vind zelf dat hij er absoluut niet, uh, niet negatief uitkomt. Hoe beschrijft dat u hem? De vraag is ook veel te gesloten. Dat, dat, hoe beschrijft u hem? Nou, ik beschrijf hem aan de hand van een aantal etentjes die ik met hem heb gehad. En um, waar, waar, de, waar, waar die etentjes eigenlijk over gaan... is dat uh, op een gegeven moment had de pers uh, had heel veel geld verloren. Veel meer dan, uh, dan ik eigenlijk had beloofd. En dat maakte dat de spanning aan de kant van, uh, van zowel Boeker als Van de Hoeven... die er zelf ook geld in had zitten, die liepen op... En hij, um, hij probeerde daar grip op te krijgen... omdat hij dacht dat de oplossing bij mij lag. En um, ging dus met mij eten om dan te kletsen over... Nou ja, hoe nu verder met de krant en uh, welke rol ik daarin speelde en, uh, enzovoort. En ik, ik denk dat... Um, nou ja, dat ik hem daar vrij goed heb leren kennen en hij en mij. Maar het, het, het, het, het, ik denk dat er, dat er wat, um, ja, wat onmacht aan hun kant zat... over hoe, hoe dit nou allemaal vlot getrokken moest worden. Ja. En dat, uh, dat komt uit die gesprekken naar voren. Maar ik vind verder, ik, bedoel, ik, ik, ik, ik, mocht, uh, ik mocht hem bijzonder graag. En uh, ik, ik geloof ook dat hij er vrij... Uh, nou, als hij zich uh, tekort gedaan voelt, dan uh, is het wel bijzonder. Maar ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Oké, okay, goed. Laten we dat daarbij afsluiten. Maar even, even naar de positie die de pers inneemt in het uh, medialandschap. Hoe, hoe was het wat u betreft bedoeld? Nou, de bedoeling was dat, um, dat ik, ik, ik, ik... Voordat ik de pers begon, had ik uh, eerst bij Metro gewerkt in het buitenland. De gratis kranten vervolgens uh, bij, bij Wegener, een groot regionale krantenconcern. En ik zag daar, dat uh, wat eigenlijk iedereen ziet, dat de betaalde kranten steeds kleiner worden. De oplage daalt en dat uh, dat, dat ook uh, het zelfvertrouwen dat ze hebben wat uh, geschaad heeft. Maar om uh, zichzelf te redden verhogen ze de, de advertentietarieven. Dus ze worden wel duurder en abonnementen worden ook duurder. Het is dus het gevolg dat je eigenlijk in de spagaat komt dat, uh, dat, je, dat je zo duur wordt dat je jezelf uit de markt prijst. Kortom, ruimte voor een nieuw... Precies. Nou, aan de andere kant van het spectrum had je dus de, de gratis kranten, die eigenlijk niet, uh, uh, nou ja, niet, niet heel erg hun best deden om de levens een plezier te, te, te doen, maar eigenlijk meer voor de adverteerders te waren, en inhoudelijk niet zoveel voorstelden. En ik dacht, als de betaalde kranten kleiner worden. En ik geloof dat er altijd ruimte is voor, uh, voor een redactie die, uh, die kwaliteitsjournalistiek probeert te bedrijven. Dat is misschien de oplossing, de oplossing om die gratis te verspreiden. Waardoor je een groot publiek bereikt, wat die betaalde kranten steeds minder doen. Maar eigenlijk inhoudelijk te concurreren met, met die betaalde kranten. Ja, maar en de bedoeling is, is, was is heel natuurlijk plan. een kwaliteitskrant, maar dan gratis. Dat Absoluut. Is, dat is vertrekpunt ja. geweest. Uh, en zo is het ook geweest trouwens. Hè. In, in het, zeker in de, als je het vergelijkt met de Metro en Spits. Um, maar goed, de Telegraaf, toen Metro op de Nederlandse markt kwam, reageerde de, telegraaf, de Telegraafconcern met Spits. Ja. Uh, en toen werd het opeens ontzettend dringend op de hele markt. Klopt. En um, nou, het, het interessante daar is aan en dat probeer ik in het boek ook uit te leggen. En dat is misschien. Ik, ik weet niet of er uh, een langere uitzending voor nodig is... Maar het interessante daaraan is, is dat uh, Spits is een goed voorbeeld van, van wat we bij Metro Spoiler Papers noemden. En het hield in dat um, die, uh, het moment dat Metro gelanceerd werd, ook in Nederland dus dat um, de bestaande uitgevers moeite hadden om te duiden... van wat het nou precies inhield. Wat, wat deed Metro nou eigenlijk? En omdat Metro heel veel jongere lezers had en die betaalde kranten niet... dachten zij, um, misschien is het zo dat die jonge lezers... juist behoefte hebben aan die korte stukjes. Dus als wij dat ook maken, dan, dan, dan, dan, um, dan hebben we die jongere lezers. Terwijl ik denk, en dat is eigenlijk het, wat ik met de pers wilde... is dat als je een hele mooie krant maakt met diepgraven artikelen... dat je dan niet een niche-publiek publiek aanspreekt of een elite... maar juist een heel groot publiek. En dat is uh, wat ik probeerde toe te voegen. Dus werd het druk. Je had drie gratis kranten inderdaad. Maar de bedoeling was dat de pers een, een, een unieke plek daarin had. Uh, het feit dat u weggaan, was... u, zegt, u zei straks daar denk ik niet weinig plezier aan terug. Wat gebeurde er nou precies? Nou, wat er gebeurde is, uh, de, de, er gebeurde niet iets, iets specifieks. Ik, ik, de, de pers had heel veel geld verloren. Ik geloof dat we op dat moment op uh, 35 miljoen stonden. En uh, Marcel, die, of de uh, boeker, investeerde, die investeerder, um, nou, die was daar heel nerveus over. Ik heb daar eigenlijk vanaf het begin af aan um, gesprekken met hem over gehad. Hoe, hoe redden we dit nu? Ben je bereid er zoveel geld in te stoppen? Nou, dat wilde hij um, eigenlijk niet. Dus hij zei, zoek een partner of zoek iemand om de tent over te nemen. Dat heb ik een aantal malen geprobeerd. En dat is om uh, redenen die ik in het boek uitleg, uh, die wat complexer om hier uit te leggen, is dat mislukt. En eigenlijk de laatste poging, waarbij ik met hem af, altijd afgesproken, we gaan het nog één keer proberen, die mislukte. En toen was het direct exit. En in principe had ik daar ook alle, alle uh, ik begreep ja, dat ook. Ja, en, maar, maar uh, dus fijn, ze zijn ook eigenlijk niet met ruzie elkaar gegaan. Maar fijn is anders. Fijn is anders. Uh, vervolgens heeft hij ook nog een tijdje in een, uh, een Geneve bar in Antwerpen gewerkt. Wat was dat dan? Ja. Um, nou, dus ik, na die reis uh, heb ik met mijn vriend nog een tijdje door, uh, door Engeland Schotland gereisd. En ze zijn vervolgens in, in Antwerpen neergestreken. Door toeval eigenlijk. En daar zat een, uh, van, een ontzettend schattig uh, uh, oud uh, barretje zat daar om de hoek. En uh, ik dacht, ik zat er zo vaak. En ik had nooit in de bediening gewerkt. Ik dacht, ik ga je zelf Jenever schenken. Dus inmiddels ken ik 200 soorten Jenever. Uh, uh, 200 soorten? 200 soorten Jenever. Kijk, noem dat bagage. Cornelis van den Berg. Hij schreef het boek Het Complot. Dank dat u was. Dank u wel. We gaan de hoofdpunten van het nieuws horen van Dorot Megens. Radio 1, het NOS journaal. In Amsterdam woedt een grote brand bij een chemiebedrijf in het westelijk havengebied. De rook is in de wijde omgeving te zien. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn opgeroepen om mee te blussen. Brand woedt bij Diergaarde Chemical Storage. Dat is een bedrijf dat onder meer gevaarlijke stoffen opslaat en vervoert. In Christchurch in Nieuw-Zeeland worden na de zware aardbeving van vannacht nog zeker 100 mensen vermist. Ze zitten vast onder het puin van gebouwen die door de beving zijn ingestort. Sommigen hebben met familie gebeld om te zeggen dat ze nog in leven zijn. Bij de aardbeving bij Christchurch zijn zeker 65 mensen omgekomen. De minister van Bijsterveld wil voortaan de kerstvakantie en de meivakantie centraal vastleggen. De minister hoopt dat het nieuwe systeem ingaat na de zomer van volgend jaar. Voor de voorjaars- en herfstvakantie wil ze vasthouden aan adviesdata waarvan de scholen mogen afwijken. En voor de zomervakantie blijft de minister per regio de vakanties voorschrijven. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig, maar vanuit het westen verschijnt af en toe wel wat sluibewolking. De temperatuur die komt vanmiddag uit tussen de 2 en 4 graden in het zuiden en in het noorden blijft het licht vriezen. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind... die op de wadden af en toe nog vrij krachtig is. Nou, aan dit mooie winterweer komt wel een einde, want er komt een storing dichterbij. Daardoor neemt de bewolking vanavond en vannacht steeds meer toe... en draait de wind van het zuidoosten naar het zuiden. Het gaat vanavond en vannacht nog wel overal licht of matig vriezen. Morgen is het dan zwaar bewolkt en krijgen we een neerslagzone. Die de koude lucht het land uit gaat duwen. En dat gaat gepaard met regen en natte sneeuw in het westen van het land. En ijzel en sneeuw in het oosten. Voor de neerslag uit wordt het morgen nog 0 tot 4 graden. Maar daarna loopt de temperatuur op. Donderdag zitten we dan in de zachte lucht en wordt het 5 tot 8 graden. En de rest van de week is het dan licht wisselvallig en een stuk zachter dan vandaag. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag als gast, een gasten een moet ik zeggen, meer van het... Keil, hoofdredacteur van Catharine.nl... en columnist bij De Telegraaf. En Paul Liebe, politieke commentator bij Elsevier Online. Welkom, beiden. Katharine, om met jou te beginnen. Het medianieuws hoorden we al dat uh, het Twitter-account van minister Donner nep is. Uh, heb jij wel eens meegemaakt dat iemand zich voor jou heeft uitgegeven op ja, internet? Ja, malen. Ook op Facebook en uh, weet ik wat, ja. Katharine Keil, op Facebook bestaat niet? Nou ja, nu inmiddels wel, maar er zijn er dus nu twee. En er is één onechte en één echte. Maar en hoe echt, weet je nou wat de echte de echt is? is met de foto. <laughs> en de onechte heeft geen foto? Nee. Maar laat je niet niet eraf gooien. Dat lijkt nou, nou, ja, ik vind het totaal onbelangrijk, eerlijk gezegd. Ik vind dat er belangrijke dingen in de wereld aan de hand zijn, vind je niet? Ik weet het niet, ja. En een halve wereld staat in brand. Ga ik me toch niet opwinden over Facebook? Ja, maar goed, kleine dingen kunnen ook belangrijk zijn. Nee, dat goed, is waar. Het, het is een keuze. Paul Liebe, uh, in navolging van het AD, heeft, uh, AD heeft een uh, CD van Treintje Oosterhuis. Uh, Meegesealed, moet ik zeggen, in de zaterdagversie. Gratis en wel. De volksstand gaat het nu doen met de film The American van Anton Corbijn. Uh, met George Clooney. Uh, is er een reden voor jou om die krant te gaan kopen? Nee hoor, niet. Nee, nee, nee. ik ben sowieso niet zo'n fan van de Volkskrant. Ik maar, vraag uh, het niet voor niks. Ook niet uh, van George Clooney. <laughs> maar zelfs okay, ja, maar dat, dat Misschien laatst... als het Monica Bellucci zou zijn of zo, dat ik, uh, oh, dat ja. ik hem wel zou kopen. Zo, dan zou zelfs Paul Lieber de Volkskrant kopen. Ja. <laughs> Goed. Geert Wilders, ik, ik hoop dat jullie het gezien hebben. Die was uh, ja. uh, zojuist de gast bij uh, Coffee Max. Ja. Vrijdag zit hij bij Koffietijd. Tijd. Um, het ging vooral over zijn persoonlijke leven... en dat journalisten nog een, al eens een verkeerd beeld van hem hebben. Er zijn journalisten die uh, er zelfs een punt van maken... al zou u geen knuffeltje vroeger als baby hebben gehad. Een of een knuffeltje. Kijk. Ja, dat is heel Kijk. belangrijk. Ja. En dan denk ik, dat kan ik me helemaal ja. niet voorstellen... want u was een nakomeling. Ja, ik ben een nakomertje geweest. Mijn, ik heb zussen die zijn vijf en zeven jaar ouder. Mijn broer is ongeveer tien jaar ouder. Dus ja, ik kan me alleen maar herinneren dat ik... Ik heb een hele lieve moeder. En ik ben uh, volgens mij uh, eerder verwend... dan dat ik te weinig aandacht heb gekregen. Dus dat zit allemaal wel goed. Maar ja, journalisten moeten wat te schrijven hebben. Vaak staat er hele grote onzin in. En uh, dit is gelukkig uh, allemaal niet waar. Ja, en hoorde je als uh, presentator, Catharine Keil. Um, hebben, hebben journalisten inderdaad een heel ander beeld van Wilders? Nou, hebben journalisten een heel ander beeld van Wilders... omdat Vergeven. ze even opschrijven dat ze denken dat hij geen knuffeltje heeft gehad. Ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Wat ik wel aardig vond aan deze uitzending van CoffeeMax... was dat je toch eens even een kijkje keek in het privéleven van die man. En als je dan zag waar hij allemaal uh, had gewoond met zijn vrouw... toen dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel, eigenlijk wel verschrikkelijk... dat we daar gewoon verder niet langer bij stilstaan. Dat omdat iemand iets zegt wat een aantal mensen niet wel gevallig is... Dat soort leven moet dat is toch eigenlijk te dol voor woorden. Maar goed, de dus zaak dat zin... hij in dat programma verschijnt. In dit soort programma's moet ik zeggen. Ja, waarom niet? Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik eigenlijk vind dat hij ook in de um, discussieprogramma's op de avond. met politieke tegenstanders moet verschijnen. Ik kan het zo voor hebben. Even, even over Koffiemax, uh, Paul Liebe. Uh, dit is rechters een doelgroep, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ik vind het ook wel slim. Hè? Dus uh, hij kan naar Buitenhof komen waar dan uh, anderhalve man en een paardenkop uh, naar kijken. En al helemaal niet. Waarschijnlijk uit zijn achterban. Maar met dit soort programma's uh, bereikt hij uh, makkelijker, denk ik, zijn kiezers, potentiële kiezerspubliek. Ja, Katrien Kel, je hebt jaarlijks de Vijf uur show en, uh, en de Talkshow, Katrien, gepresenteerd. Heb je daar politie in de uitzending gehad... Uh, om ze op, die manier, op een andere manier bij een ander publiek onder de aandacht te brengen? Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen... wij vermeden zoveel mogelijk politici... omdat ze het, over het algemeen alleen maar open deuren hebben... Dus, uh, en slaapverwekkend zijn. Dus uh, dat, <laughs> we nodigen ze zo mogelijk niet uit. Zo, dat waren de clichés weer voor vandaag. <laughs> ja, absoluut. Maar nou, het is gewoon zo, sorry. Pauli is het zo, ja? Wij zagen aan de kijkcijfers... Ja, kan ja, ja. vinden wat hij ja. wil, maar de kijkcijfers gaan gewoon aan... Als er een politicus in de, in de uitzending zat... dan donderden de kijkcijfers in elkaar. Ja, maar dat, dat was denk ik nog voor de komst van uh, Pim Fortuyn... en, en uh, Geert Wilders. Want ik heb het idee dat die uh, kijkcijfers dan niet in elkaar tuimelen. Maar goed, daar mm, heb ik nog geen cijfers ik van Ik heb gezien. ook Geert Wilders geïnterviewd voor Max en Catherine En dat waren aardige kijkcijfers. Overigens heb ik toen ook Wouter Bos geïnterviewd. En die had meer dan een miljoen kijkers toen. Mm. Kijk, daar gaat je eigen stelling. Je hebt ja, Wim toch ja, ook een keer in de Vijf Uur Show gehad, Ja. Ja, dat was een heel gedoe. Want ik, ik was een, toen ik zat ik nog veel in Den Haag. Ik was Quim Kok tegengekomen. Zei ik. vond het toch eigenlijk jammer dat het grote publiek helemaal niks van die derde dinsdag in september snapt. Zei hij: Nou, ons financiën heeft een spel ontworpen. Uh, zodat mensen het een beetje beter kunnen begrijpen. Ik zei, nou, kom dat anders bij mij uitleggen. Nou, dat is een rel geworden, van heb ik jou daar? Want al die Haagse journalisten waren natuurlijk poepjaloers... dat, uh, dat ik hem in de uitzending had. Dus toen werd er verteld maar... dat wij hem betaald hadden... Ja, om precies, dat, dat spel te kunnen verkopen. Maar nou, dat was helemaal niet zo. Gekker worden, ja. Het was niet zo? Nee, tuurlijk het, het was dus helemaal niet betaald? Nee. Dat is gewoon een ideetje van jou. Uh, toen ja. was uh, Wim nog onkreukbaar. Hè? Ja, Later is hij wel. toch wat meer uh, geld gaan uh, beuren. Of, of links en al... vooral rechts. Of Hoor al... ik hier een jaloerse ondertoon? Nee. <laughs> nee, goed. Maar ik wou even een andere afslag nemen als je het niet erg vindt. Ja. Uh, namelijk uh, waar Catherine net uh, even uh, aan raakte. Namelijk het punt dat Wilders wel verschijnt in deze programma's. maar niet verschijnt bij Paul en Witteman. Gewoon überhaupt niet bij de Varen nu. <coughs> en ook niet bij andere journalistieke programma's. amper verschijnt. Wat vind je ervan? Nou, Ik weet niet of die stelling juist is, want als er uh, verkiezingsdebatten zijn... met uitzondering van het laatste debat, dan, dan uh, pleegt hij wel te verschijnen. En dan is het niet zo dat hij daar heel slecht van afkomt, heb ik het idee. Nou, hij is gewoon, als ik het goed heb, één keer in Nieuwsuur geweest. That's ja. it. Ja, maar ik heb het maar dus over de debat debatprogramma's. Hè? Dus uh, als ja, de verkiezingen komen... Er zijn komen. meerdere momenten, kijk, als je ja, naar nou, de reguliere politie kijkt... Die, die komen met regelmaat in programma's. Ja. Laat zich kort interviewen, uitgebreid interviewen... zijn ze de gasten in de studio's en Wilders is er nooit. Ik maar weet in mijn, ja. ja. mijn eigen netwerktijd dat hij altijd weigerde te ja. komen... op, op, op is totaal onbereikbaar is, een van de twee. Ja. Nee, maar hij heeft vraagtekens bij, bij de kleur van bepaalde politieke programma's. Ja, maar je kan toch in een democratie niet gaan weigeren om te discussiëren... Nee, hij, over hij, meningen, hij, kom op hij, nou. Hij vrij om te verschijnen waar, waar hij wil. En hij denkt denk ik ook strategisch in die zin van wat heb ik daar te halen in die, die programma's dat bij je de vind je ervan Ja, ik ben het niet met hem eens. Ik vind dat als je in een democratische samenleving zit dat je de discussie met je tegenstanders aan moet durven gaan. En ik geef hem groot gelijk dat hij naar koffietijd en koffiemax en, en noem al die programma's maar gaat omdat daar zijn publiek zit. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je gewoon ook moeten kunnen discussiëren met je politieke tegenstanders. Ook standpunt. NL komt hij niet. hoor. We bereiken hem gewoon niet. We proberen het echt keer op keer. Het is echt geen kwestie van niet willen, maar hij komt gewoon niet. Nou, ik zou hem ook eens bijna... De... Maar... Nou, probeer het eens, ja, en heb je lekker maar, een paar uh, dagen ik heb hem toen, uh, <laughs> Ik heb hem toen uh, voor het kwaliteitsblad uh, de playboy benaderd. Uh, de... Hij kwam hij zonder man, man keren. keren. Hij, <laughs> ging gelijk. hij ging gelijk met zijn billen bloot. Dus uh, <laughs> nou, heb je misschien je heb gedaan. je het niet <laughs> goed gedaan. Maar uh, ja, uh, wat de laatste keer betreft... Ik zou ook niet als ik uh, als een soort gubbels of zo wordt weggezet door een varenmedium. Zou ik niet uh, één of twee dagen daarna vrolijk uh, bij dezelfde varen op de stoel gaan zitten? Ja, maar ja, dat is wel het spel. Ik bedoel, uh, zo worden mensen nou eenmaal neergezet. En uh, ik snap dat dat niet leuk is, maar het hoort er wel bij. Nou ja, nee, ik vind niet dat dat erbij hoort. Ik vind niet dat je. Uh, het grappige is ook... Hè, dan hebben we het even over die cartoon... waarbij Wilders bij een soort uh, gaskamer staat... omdat hij wat voorstellen heeft gedaan over mensen... Tuigdorpen. Ja, mensen die tuigdorpen. Maar de fracties van CDA... Uh, PvdA... En, en nog een fractie... die hebben een paar jaar daarvoor... Hebben ze precies hetzelfde voorgesteld. En toen heb ik nooit zo'n cartoon gezien... en al helemaal niet bij uh, Vara.nl. Joop.nl bestond uh, gelukkig genoeg nog niet. Maar... Er wordt gewoon wat dat betreft met twee maten gemeten. En niemand vindt het leuk om in de hoek te worden gezet als een nou, soort rinkosjes. Als afsluiter. Nou ja, dat, dat ben ik natuurlijk wel met hem eens. Ik vind het ook niet het soort humor wat mij nou meteen aanspreekt. Maar je weet gewoon dat in die verkiezingstijd. Ik wil die, die commercials die er zijn geweest. die vond ik ook verschrikkelijk. Kan ook allemaal helemaal niet. Maar ja. Ik wil even met jullie nog praten over Libië. Het land staat in brand. Maar er zijn geen journalisten. Nee. Dat is een vervelende combinatie, Paul. Ja, dat vind ik slecht. En uh, ja, ik denk toch dat de, de de publieke omroepen, maar misschien ook de commerciële, uh, meer hun krachten moeten bundelen, zodat wij ja, ze wel. Ze komen er niet in, joh. Hoe bedoel je, ze komen er niet ze in? Komen, er zitten gewoon geen journalisten. En ze komen er niet in als ze willen. Dus maar er zitten doen toch dan... ook over wat de wereld BBC-journalisten... Ik denk dat wij het geld er gewoon niet voor over hebben... dat dat het probleem is. Nou, het is wel even een probleem om erin te komen, lijkt mij. Het is een probleem om erin te komen. Maar, maar goed, goed het vergelijk, vergelijk van Paul is wel interessant. De BBC slaagt er wel in over het algemeen. Ja, maar die zat er waarschijnlijk al. En dat is anders natuurlijk. Ja, maar dat is dus het probleem. Kijk, de BBC die, die besteedt er geld. Nou is natuurlijk het Engelse taalgebied ook heel wat groter dan dan wij in Nederland. Maar misschien kunnen we ook met, uh, met de Belgen samenwerken. Als je dus uh, serieuze journalistiek wil bedrijven... dan zou je ook daar journalisten ter plaatse moeten hebben... zodat je niet afhankelijk bent. He, dat zie je in Nederland altijd van de toevallige toerist... Uh, die we dan nog even kunnen bellen op maar Katrin, ook... het is een hele dure tak van sport, hè? al is maar door verzekeringen. Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook zo. Dit soort buitenlandse journalistiek. Maar ja, het is op zich natuurlijk te gek voor woorden... dat er geen Nederlandse verslaggever zit. Wij, wij willen natuurlijk toch van de Nederlanden horen wat er gebeurt. En, maar ja, dat is nou eenmaal de situatie. Ik zou degene die durft om erin te komen... Ik, ik zou als ik nog bij de actualiteiten werkte proberen... om onder valse voorwensels, zoals ik in mijn tijd heel vaak heb gedaan... in allerlei landen waar je niet in kwam, je toch proberen. Je hebt voor hier en nu gewerkt, hè? Even, ja. even, even ter ja. verduidelijking. Ja, en toen heb ik, ben, heb ik achter het gordijn gefilmd... en mensen die uh, spreekverboden hadden en zo. En ik bedacht er altijd wel trucjes op samen maar met Pauls, de cameraman. Maar publieke en, en commerciële zouden meer moeten samenwerken. Als je kijkt naar, naar de feiten, dan is dat hele aanbod van Kors... Enorm verschaald. Alle omroepen, ook de NOS, euh, hebben minder correspondenten dan pak en beet vijf, zes jaar geleden. Ja, maar je kan natuurlijk niet in elk land ter wereld een correspondent hebben. En normaal gesproken, wat valt er te melden uit Libië? Niks, toch? Dus ik kan me wel voorstellen dat ze besluiten om daar niet een vast iemand neer te zetten. Dat lijkt me reëel. Maar waarom komt er geen correspondentennetwerk? Die voor meerdere kunnen werken en waar iedereen lol van heeft. Ja. ja, ik vind het wel een goede zaak. En ik vind ook wel dat er gaat nog wel dermate geld om bij de commerciële, maar ook in Hilversum, uh, dat er iets wat dat betreft mogelijk zou moeten zijn. Paul, wat vind je ervan dat we nu overgeleverd zijn aan de BBC? Dat, ik denk dat daar weinig discussie over zijn. Maar Al Jazeera is ook een van de weinigen die er nog zit. Ja, nou ja, Al Jazeera. <laughs> dat, uh, ik weet niet in hoeverre dat objectief is. Uh, de BBC vind ik niet zo erg. Die staan bekend om een kwaliteit en een zekere objectiviteit. En ja, dat is beter dan, dan dat je helemaal niks hoort. Maar ik zou toch het liefst hebben... dat wij zelf ook wat journalisten daar rond hebben lopen. Ja, misschien moet er wel een clubje reizende correspondenten komen... die door alle kranten en alle tijdschriften... en alle tv-stations worden betaald... zodat die ingezet kunnen worden... Op het moment dat het nodig is, maar ik denk dat we echt te klein zijn om overal ter wereld te komen. Nee, maar ik bedoel, als je al in Noord-Afrika zit, bewijs van spreken, ja. dan kan je Tunesië, Algerije en ja. maar dat Marokko is dat doen. je zegt we zijn te klein, maar wij zijn wel eigenlijk gewoon G20 lid. We zijn het niet, maar nee, we zouden moeten. Qua omvang hebben G18 geloof ik of G17. Dus we zouden het toch gewoon moeten kunnen betalen. Dat Is eigenlijk best raar. Nou ja, maar je weet toch wat voor mentaliteiten bij de omroepen heerst? Ik bedoel, spelshows en dat soort dingen zijn gewoon veel belangrijker dan nieuws. Daar wordt gewoon een ton voor uitgegeven. Dat vinden ze belangrijk, want er kijken dan een miljoen mensen naar. Nou, dat nieuws, ach, dat is allemaal, gaat allemaal nergens over, denken ze. Als we volgende week niet meer in onze auto kunnen rijden... omdat het misgaat in Libië, ja, nou ja, jammer dan. Katrien Keil, hoofdredacteur van Katharine.nl. En columnist bij De Telegraaf. En Paul Liebe, politieke commentator bij Elsevier Online. Dank dat jullie hier waren. Ik ga muziek draaien van een man die omhoog gaat als een komeet in de muziekwereld. Perfectly Loni heet het liedje. Je luistert naar John Mayer. We gaan de Nationale Nieuwsquiz van lunch spelen. We gaan op zoek naar de nieuwscanner van deze week. De score van gisteren was 60. Joke van Estrik, welkom. Dank je. Uit Maartensdijk. Die 60, uh, dat gaat je lukken, denk je? Nou, ik twijfel hoor. Ja? Ja, het lijkt allemaal heel erg makkelijk als je er uh, zo uh, bij zit thuis. Of waar dat je hoor ik langs vaker zit. zeggen, ja. Precies, dan denk ik, oh ja, dat is het, dat, dat is het. Ja. Maar ik weet het niet. Beest ik heb me u... natuurlijk wel ingelezen, maar... Je komt niet het heelste, maar Maarten's Dijk ja, is ook ik ik niet kom zo. van oorsprong ben ik een Hilversumse? voor soms. Neem me niet kwalijk, jij komt het heelste oorsprong. Ik voel me helemaal thuis in Hilversum. Okay, heel goed. Oké, okay, ja, nou, heel goed. Hoor, ik wou hoor. vragen, ben je in studio's gewend? Maar... Nee, dat niet. Dat niet. Nee. Wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven ben ik secretaresse. Bij? Bij een uh, onderzoek- en adviesbureau. Goed, we gaan jouw uh, nieuwskennis testen. Dat doen we in de onbarmhartige uh, studio, waar jij nu zit. En we gaan kijken hoe ver je komt. Succes. Dank je. De nationale nieuwspees. De Libische kolonel Gaddafi is in Tripoli en niet in het buitenland. Dat zei de Libische leider Gaddafi vannacht in een heel kort interview op de Libische staatstelevisie. We hebben hier hij weigert tot nu toe te vertrekken, ondanks toenemende druk. Volgens betogers zijn in Tripoli alleen al 250 doden gevallen... toen straaljagers, helikopters en tanks het vuur openden. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren... en ook Nederland stuurt vandaag een vliegtuig. De Libische leider Gaddafi heeft het moeilijk... nu hij steeds meer geïsoleerd komt te staan in zowel binnen- als buitenland... Even ging het gerucht dat hij het land al verlaten zou hebben... maar later werd dat door hemzelf ontkracht... in een kort interview op de Libische Staatstelevisie. De eerste vraag is, naar welk land zou hij volgens de geruchten zijn vertrokken? Venezuela? Ja, dat klopt. Ja, precies. Hij heeft gezegd, ik ben in Tripoli, niet in Venezuela. Buitenlandse televisiezenders hadden dat gemeld... dat hij naar uh, Hugo Chavez zou zijn gevlucht. Maar dat is dus niet zo. De tweede vraag... De crisis in Libië is overal merkbaar. Minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken heeft zelfs zijn reis naar Saoedi-Arabië afgebroken, zodat hij leiding kan geven aan de terugkeer van Nederlanders uit Libië. Ook moet hij misschien in debat met de Kamer over de Libische kwestie. Welke politieke partij heeft op een spoedoverleg met Rosentaal aangedrongen? Partij van de Arbeid? Ja. Nou, dat komt er heel makkelijk uit, precies. Timmermans heeft dat, uh, heeft uh, Tweede Kamer van de Partij van de Arbeid... heeft uh, daarover, uh, da da daarop aangedrongen. En straks uh, praat ik met Standpunt daarover. En hij is mijn gast. De derde vraag. Gaddafi heeft in de loop van jaren een geheel eigen politieke filosofie ontwikkeld... die hij uh, het Arabisch Socialisme en Islamitisch Socialisme noemt. Die theorie heeft hij vastgelegd in een boek. Mijn vraag is, hoe heet dat boek? Geen idee. Het is, ja, nee, het, het klinkt heel ingewikkeld, de vraag. Maar als je het antwoord hoort, dan denk je... Oh, misschien weet je het nog wel zelf. het groene boekje. Oké, okay, het groene vrij... boekje van de Nederlandse taal, precies. Ja, en nou ja, het is waarschijnlijk ja. vooral vrij... Ja, naar het precies. rode boekje ja, van Mao. Ja, inderdaad. Maar oh goed, hij noemt het het groene boekje. Twee punten uit drie vragen. We gaan uh, de vierde vraag doen. Ik laat je een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Die uitspraak was een beetje dom. Hoewel ik wel vind, als ik de koningin hoor... dat er alle reden is voor de gedachte dat zij uh, gecensureerd wordt. <laughs> ja, ja, dit spelen we niet voor tijd, maar het antwoord was er al. Ja, sorry. Nee? Ja. Hupo zei je. Ja. ja, dat is goed, klopt. Ja, Dit komt uit het uh, NCV Radio 5-programma Schepper en Koop. ik inderdaad gezegd heeft een beetje dom. Goed, ook, en dat is dan weer vrij naar Maxima, toch? Ja, precies. Um, de vijfde vraag. Geert Wilders ontkent invloed te hebben uitgeoefend op de kersttoespraak. Hij zegt dat hij nog nooit iemand gecensureerd heeft. De DTA uitspraak bij de aftrap van de PVV-campagne... voor de Provinciale Statenverkiezingen. In welk Gronings dorpje was dat? Boer, boertangen. Nou, het komt er allemaal hartstikke makkelijk uit. Ja, inderdaad, Boertanger. Vestingdorpje in Zuidoost-Groningen. Klopt, helemaal goed. De zesde vraag. Je krijgt uh, hints uh, over een persoon uit het nieuws. De vraag is, wie bedoelen we? Uh, je kunt maximaal vier punten verdienen. Als je het weet, dan zeg je stop. En dan wil ik graag het antwoord horen. Vier. Mijn lievelingskleur is rood. Drie. Toen ik van mijn vadertaal naar mijn moedertaal switchte, was ik binnen. 2. Ik heb evenveel nummer 1 hits in Nederland als de Beatles. 1. Ik word de nieuwe coach in het programma The Voice of Holland. Oh ja, het is uh, Marco Borsato. Ja. Heel erg triest. Ja, ja je, zat, je zat heel lang te denken. Ja, ik wou het in eerste instantie zeggen, maar dan, ja, dat kan niet. Maar het was hem wel. Wanneer had je het willen zeggen? Bij de tweede hint. Mijn lievelingskleur is rood. Nou, dat ja, lijkt me, van lijkt... uh, het nummer rood. Ja, of is en, en van symfonico ja. In, in Rosso. Ja, zeker. Uh, natuurlijk van mijn vadertaal en mijn moedertaal Zwitser was ik binnen. Nou, hij begon in het Italiaans. Italiaans toen, ja. toen dacht jij al van, nou, dit is hem, maar ik durf het niet te zeggen. Nou, de, en de laatste aanwijzing was dus inderdaad dat hij uh, Jo van de Boom op gaat volgen bij de tweede uh, versie van The Voice of Holland. Uh, jouw nieuwsfactor bij vastgesteld op vijf punten. We gaan zo ver.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 Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken vindt het belangrijk dat eerst de Nederlanders uit Libië geëvacueerd zijn. Is dat een goed idee of moet er toch nu al met de vuist op tafel worden geslagen? De stelling is dus Europa moet onmiddellijk sancties opleggen aan Libië. Bent u daarmee eens of oneens het naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.stam.nl of twitteren at stam.nl. Van Steemmans is dus zometeen te gast in Stam.nl Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Okay, van Estrik. We gaan de tweede ronde spelen. Een nieuw factor van 5. Dat betekent dat je met 12 goede antwoorden uh, gelijk staat. Dus je moet er 13 halen. Proberen? Nou, ik zou de goede hoop op hebben als ik jou was. Je weet het niet, maar we gaan het proberen. Ik wens je heel veel succes. 90 Echt? seconden tijd heb je. En in die 90 seconden schiet ik zoveel mogelijk vragen op je af als je niet weet hoe je pas. De Nationale Newswish. Welke ex Beatle komt op zaterdag 9 juli naar het Bluesrock Festival Bospop in zich? Ring of Goed, onderzoekers van de vrije universiteit hebben ontdekt dat roken hersenschade veroorzaakt bij welke bevolkingsgroep? Pupers. Bij jongeren. En welk land werd de start van het Grand Prix seizoen voor de Formule 1 afgelast? De president van welk Afrikaans land heeft gisteren gezegd niet verkiesbaar te zijn bij de volgende verkiezingen? Pas zeg ik Jemen, niet. Weet. Nee, in Welk land wilde dat? Welke partij wil dat het kabinet de aanrijdtijden van de politie verbetert? Welke partij? De VVD? Nee, CDA. Amerikanen vinden welke president de grootste president in de geschiedenis? Bas. Ronald Reagan. Welke stad is opnieuw de meest leefbare stad ter wereld? Vancouver? Klopt. De, de KNVB vervolgt welke PSV er niet Toyfone? voor... Toyfone is goed. De politie pakt in welke stad de man op voor het fotograferen van billen? Delfsheil. Groningen. Studenten die aan de Rijksuniversiteit Groningen hun bachelor of master's halen... krijgen hun bul in welke taal? Latijn. Klopt. De muziekproducenten beslag laten leggen op de bankrekening het huis en de auto van welke advocaat? Hammerstein. Goed. SP GroenLinks wil opheldering van wie over uitspraken van Huub Oosterhuis over de kerstgespraak? Pas. Mark Rutte. Welke partij wil dat de boetes voor de NS bij wanprestaties vertienvoudigd worden? GroenLinks. D66. Een ziekenhuis in Lelystad gaat vrouwen die lijden aan wat helpen zwanger te raken? Obesitas. Is goed, de politie heeft gisteren een bende van 17 skimmers uit welk land aangehouden? Roemenië. Is goed, er komt een biografie in stripvorm over welke beroemde schilder? Vincent van Gogh. Is goed, welke milieuorganisatie biedt stukjes van zijn Greenpeace. nieuwe actieboot te koop aan? Krimpies. Ja. Oh, sorry. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dat, uh, ja. Denk je dat je het gehaald hebt? Nee. Nee? Nee. denk je dat het veel scheelt? Ik denk acht of zo dat ik er heb. Nee, dan ben je echt te onaardig voor jezelf. Oh, oké. Okay. Eh, het was echt het was close. Het was echt heel close. Je had er elf goed. Oh, oké. Okay. Nou ja. Dus dat betekent dat jouw totale score op 55 uitkomt. Um, en ja, dat, dat is niet goed genoeg. Helaas. Nee, maar ik ben blij dat ik er uh, elf goed heb. Ik vond het hartstikke leuk je hier was. Je krijgt de lunchradio, de exclusieve lunchradio en twee kaarten voor de beeld- en geluid experience. Dank dat je hier was. Ook een noot, leuk. Als u zelf mee wilt doen, kijk even op onze site. We gaan het straks hebben over een bizarre manier van opvoeden. Die nog werkt ook. Namelijk de manier waarop Chinezen dat doen. Zometeen in de tweede uur van lunch. Als je echt luistert naar elkaar. dan hoor je zoveel meer. NCRV. Hij is slager. Een taalwetenschapper en oudkeepers-trainer van FC Dordrecht. Denk dat ik vooraf mijn 18 jaren hier rondloop. Hij is schrijver en ook automonteur. Kijk, we moeten oppassen dat we niet Nederland helemaal vol zetten met auto's. Deze week in Karel. Goedemorgen, Nederland. Het onbekende leven van Jan de Jong. Dat ben ik. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.